1 uur. Het NOS-journaal. Gert Klub. Partijen beginnen verkiezingscampagne. Landelijke radiozenders Noord-Nederland uit de lucht naar kabelbreuk. En Hollande heeft begrip voor Griekse premier, maar doet geen toezeggingen. Het weer enkele buien, vooral in het noorden en westen. Het is 19 graden aan de kust, 23 in het zuidoosten. Morgen opnieuw buien, maximaal 18 graden dan. Na het weekend opnieuw droog en zonnig. Temperatuur loopt weer op, richting 25 graden. De VVD en D66 houden vandaag een congres om de verkiezingscampagne af te trappen. Bij de VVD in Rotterdam is Wilma Borgman. Wilma, het verkiezingsprogramma van de VVD wordt nu vastgesteld. Leidt het nog tot discussie? Nou, de VVD doet dat altijd in deelsessies. De ochtend is dan opgesplitst in allerlei inhoudelijke deelonderwerpen. En de discussie over de amendementen die waren ingediend... die, hebben ze, die heeft zich vooral afgespeeld in de, die deelsessies. Er waren er een heleboel, 622 amendementen maar liefst. Maar uh, ik kan je vertellen, het laatste nieuws is... dat er uh, maar een handvol uh, van overblijven voor behandeling... in het plenaire deel van vanmiddag. Dus als alle VVD-leden bij elkaar zitten. Um, er gaat een amendement over onderwijs, over flexibilisering... van de arbeidsmarkt bijvoorbeeld, de conclusie is wel dat er geen grote veranderingen zullen worden aangebracht in het verkiezingsprogramma. De VVD breekt daarmee wel een klein beetje met de traditie, want er is al jaren discussie over de gekozen burgemeester in het verkiezingsprogramma. Meestal staat erin dat de bevolking de burgemeester moet kiezen. Nou, De meningen zijn daarover in de partij zo ongeveer half-half verdeeld. en Dat leidde in het verleden altijd tot debat op verkiezingscongressen, maar zelfs een amendement over gekozen burgemeester zal vanmiddag niet worden besproken. En daarmee is er alle ruimte voor een feestelijke start van de campagne. Ja, ze staan goed in de peiling. Wat wordt het speerpunt van de campagne? Is er iets over te zeggen? Ja, het gaat toch vooral over. Wat zeg je? Is daar iets over te zeggen al? Ja, de campagne van de VVD gaat eigenlijk net als in 2010 vooral over, over de economie, over de economische crisis. Wat dat betreft is de inhoudelijk niet zoveel veranderd ten opzichte van de vorige keer. In het verkiezingsprogramma van de VVD staat ook een bedrag van 24 miljard euro opgenomen aan bezuinigingen. Het gevoel dat hier in Rotterdam bij het congres leeft is wel dat het tijd wordt dat de campagne maar eens op stoom begint te komen. Want het kabinet is al in april gevallen. Ze zijn er hier wel klaar voor. Liever vandaag dan morgen verkiezingen is het gevoel dat ik hier merk... Ze staan inderdaad goed in de peilingen. Er is een beetje concurrentie van E.mil Roemer, maar niet echt. Omdat de kans dat E.mil Roemer. Een, een, een kabinet zal vormen, toch klein wordt geacht. Dus uh, wat dat betreft liever vandaag verkiezingen dan morgen als het aan de VVD ligt. Dus ze kijken rijkhalsend uit naar de speech van Mark Rutte. Zijn eerste als lijsttrekker in deze campagne. En die wordt voor de tweede helft van de middag voorzien. En nu het over Roemer hebt, eh, eh, werkgeversvoorman Wintjes haalde uit naar Roemer. Hè? SP en Ramvoortland. Eh, dat is zeker gunstig ontvangen bij de VVD. Zo'n steuntje in de rug. Uh, dat, zal, dat is ook niet zo'n heel verbazingwekkende uh, uitspraak natuurlijk. Omdat vanuit werkgeverskant is er altijd wat meer sympathie... voor de liberale politieke delen dan voor de andere kant. Dus uh, ik, ik denk niet dat Rutte daar in zijn speech iets over zal zeggen. Nee, maar hij, is er niet, uh, hij vindt het niet vervelend dat Wintjes heeft gezegd. Dat zal ik hem niet horen zeggen. Wilma, dankjewel bij de VVD. Later vanmiddag horen we meer van je. Ja, we kunnen een rondje langs de velden maken, want de D66 zit in het World Forum in Den Haag. Marcel Brill is daar. Ja. Hoe? Marcel, hoe gaat D66 de verkiezingen in? Nou, Eigenlijk komt het erop neer dat zij zeggen, help D66 de regering in. En om dat te bereiken moeten de SP en de VVD, de twee toppers in de peilingen, niet al te groot worden. Um, de D66 uh, leider, maar ook de rest probeert dat te bereiken door mensen te wijzen op de zwaktes in hun ogen van VVD en SP. De VVD, om daarmee te beginnen, heeft het afgelopen uh, periode niet goed gedaan, vindt D66. Ze hebben het allemaal een beetje verprutst. Ze hebben weinig bereikt en de verkeerde vriend uitgekozen toen, de PVV. En in hun beleving uh, neemt de VVD nog steeds te weinig afstand van de PVV. En dan naar de SP. Dat is helemaal slecht voor het land, vinden. Pechtelt en zijn volgers te anti-Europa, te weinig hervormingen en D66 zegt dan ook wij hebben ervaren mensen, zijn betrouwbaar, willen hervormen, zijn degelijk en dat is wat Nederland op dit moment nodig heeft. En met die opstelling proberen ze de kiezer ervan te overtuigen dat ze niet mee moeten gaan met die verwachte tweestrijd tussen VVD en SP maar dat er op een middenpartij gestemd moet gaan worden en dat er een uiteindelijk een middencoalitie komt en dan vinden zij natuurlijk D66 de allerbeste aller partij. Ja, de mensen in Den Haag, de D66-leden, hoef je niet te overtuigen van de, dit standpunt. Maar hoe ga je dat over het voetlicht brengen? Nou ja, door uh, um, heel erg duidelijk aan te geven uh, dat het uh, een tweestrijd is tussen VVD en SP, dat lijkt het dan misschien wel, maar daar kom je niet verder mee. Dat zal uh, Alexander Pechtel de hele tijd herhalen in allerlei debatten uh, waar hij ook aan mee gaat doen. Uh, daar is hij uh, afgelopen woensdag bij de NOS uh, al mee begonnen door dat uh, aan te geven. En zo probeert hij, maar dat is nog even de vraag of dat gaat lukken, maar zo probeert hij zich tussen uh, VVD en SP in te vechten. Hoe verloopt de dag daar verder in Den Haag bij D66? Ja, ook hier zijn ze definitief het verkiezingsprogramma aan het vaststellen. Um, ze hebben iets minder amendement, uh, amendementen, dus wijzigingsvoorstellen, dan de VVD. Hier zijn het uh, vijf, 451. Nou ja, ook daar zullen niet hele grote wijzigingen zijn. Uh, dat uh, neemt nog wel even een tijdje in uh, beslag. En om kwart voor vier, dan zal de leider Alexander Pechtold gaan speechen. En uh, nou ja, zal hij die boodschap die ik net uh, over het voetlicht bracht... Uh, voor zijn kiezers en voor zijn achterban vertellen? Later ook meer over D66. Marcel Bril, dankjewel. En GroenLinks komt vandaag met een initiatiefwetsvoorstel... over het beperken van de intensieve veeteelt. Als het aan de partij ligt, mogen er alleen nog bedrijfsmatige dieren worden gehouden... als die natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Zo moeten varkens de ruimte krijgen om een modderbad te nemen... en te de kippen moeten vrij naar buiten kunnen lopen... en genoeg ruimte hebben om te kunnen fladderen. Koeien moeten in de wijk komen te staan met de mogelijkheid tot, zo noemt GroenLinks dat, sociale interactie. De initiatiefwet Vrije Uitloopdieren wordt vandaag gepresenteerd in Den Bosch. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. In delen van Groningen, Drenthe en Friesland... zijn de landelijke radiozenders alleen via internet te ontvangen. Oorzaak is een glasvezelbreuk tussen Hilversum en de tijdelijke zendmast in Assen. De breuk ontstond rond 11 uur. Het is inmiddels duidelijk waar die zit Er wordt gewerkt aan herstel. Het is niet duidelijk hoe lang de storing nog gaat duren. De Griekse premier Samaras was vanmorgen op bezoek... bij president Hollande van Frankrijk. In het Elysée spraken ze over de eurocrisis. Samaras wil graag toestemming om de noodzakelijke bezuinigingen... wat uit te stellen. Volgens correspondent Frank Renaud was president Hollande duidelijk. Griekenland moet gewoon doorgaan met bezuinigen... moet doorgaan met hervormingen. En Griekenland moet laten zien dat die hervormingen... ook serieus en geloofwaardig zijn. Dat is de allereerste voorwaarde voor de Franse president François Hollande. Maar het ging natuurlijk ook over de vraag... of Griekenland uitstel kan krijgen, want... De Griekse premier Samaras is aan het rondreizen... omdat hij graag twee jaar meer de tijd wil voor die hervormingen. Nou, daarover zei president François Hollande... we willen afwachten wat de zogeheten... Trojka rapporteert over de Griekse hervormingen. Dat zijn die drie geldschieters van Griekenland. Het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Unie en de Europese Centrale Bank. Dat rapport komt in september. En pas daarna wil François Hollande oordelen... of Griekenland al dan niet de tijd krijgt om langer te doen over die hervormingen. Ja, gewoon geen toezegging van Hollande. Uh, Merkel deed ook geen toezegging. Zitten ze op één lijn? Officieel dus wel, hè, als je dit hoort. beide zeggen tegen Griekenland, ga door op de ingeslagen weg. En beide zeggen, we wachten op dat rapport van de Trojka. Maar het is ook geen geheim dat Hollande en Merkel ideologische tegen Polen zijn natuurlijk. Want Merkel die is van de nou we zeggen noord-Europese zuinigheid en Holland is veel meer mediterraans. Hè. Die zegt, we moeten ook geld uitgeven tegelijkertijd, want dat stimuleert groei en werkgelegenheid. Griekenland moet doorgaan met hervormen en bezuinigen, maar het moet ook draaglijk blijven voor de Griekse bevolking. Ja, wat het concreet betekent is dus nog niet duidelijk. In ieder geval, op die manier wil hij zich een beetje distancieren van het idee dat Parijs en Berlijn weer als van ouds zijn as vormen. Precies. Hij heeft een meer sociale kant die we wil laten zien van françois Hollande, Dat heeft hij in Europa altijd benadrukt. Kijk, uh, François... Hollande en Merkel zijn niet uit hetzelfde huis gesneden... natuurlijk als uh, Angela Merkel was met Nicolas Sarkozy, de vorige Franse president. Hè? Hollande heeft de afgelopen maand ook veel meer contact gelegd... met Italië en Spanje. En dat blijft hij ook doen, want aanstaande donderdag... reist Hollande weer naar Spanje toe, begin volgende maand naar Italië... om duidelijk te maken, ik voer een eigen koers... en ik volg niet klakkeloos het liberale beleid van Angela Merkel. Het bureau kredietregistratie moet opener en transparanter worden. Dat zegt de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen, Sylvester Eifinger. Particulieren moeten volgens Eifinger inzicht hebben in hun eigen BKR-dossier... en de mogelijkheid krijgen om hun dossiers te corrigeren. Nu moeten particulieren een schriftelijk verzoek indienen en ervoor betalen. De transparantie is volgens Eivingen noodzakelijk. In de moderne tijd waarin mensen zich sneller in de schulden steken. Het BKR houdt alle kredieten bij, zodat bijvoorbeeld banken en telefoonaanbieders de kredietwaardigheid van klanten kunnen nagaan. Er zijn ongeveer 9 miljoen Nederlanders bij het BKR geregistreerd. Bij een gasexplosie in de grootste olieraffinaderij van Venezuela zijn zeven doden gevallen. 48 mensen raakten gewond.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 Mexico stelt een onderzoek in naar het beschieten van twee medewerkers... van de Amerikaanse ambassade. De twee waren gisteren op weg naar een militaire basis bij Mexico City... toen ze werden beschoten door politieagenten. Ze raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Op hun wagen zat het logo van de ambassade. Ook een Mexicaanse militair die met hen meereisde raakte gewond. De Mexicaanse politie geeft toe dat het ambassadepersoneel is beschoten... en wil verder alleen kwijt dat in het gebied jacht op criminelen werd gemaakt. De Amerikaanse ambassade helpt mee bij het onderzoek. Apple heeft een grote overwinning geboekt in de patentenstrijd... met zijn Zuid-Koreaanse concurrent Samsung. Een jury in Californië in de Verenigde Staten oordeelde... dat Samsung ruim 1 miljard dollar schadevergoeding moet betalen aan Apple. Internet-expert Danny Mekic, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wat heeft Samsung verkeerd gedaan volgens de jury? Nou, het is natuurlijk bekend dat zowel Samsung als Apple uh, producten maken... die op elkaar lijken of in dezelfde categorie behoren. Dat gaat om smartphones, telefoons en tablets... En waar het hier om draaide, dat waren twee beschuldigingen over en weer. Namelijk dat de apparaten qua uiterlijkheden te erg op elkaar zouden lijken. Maar ook dat de functionaliteiten van de software, het gebruik van de apparaten, ook te veel op elkaar zouden lijken. En de jury heeft dus besloten dat Apple in het gelijkgesteld wordt... en dat Samsung zowel in de uiterlijkheden van haar apparaten als dus het gebruik van de software te erg lijkt op de apparaten die Apple gemaakt heeft, de iPhone en de iPad... en daar ook in een vroeg stadium bescherming voor aangevraagd heeft... in de vorm van patenten. En dan hebben we het over de icoontjes op een smartphone... op het inzoomen en uitzoomen. Ja, dat klopt. Het gaat inderdaad om de manier waarop icoontjes gepresenteerd worden... het in- en uitzoomen van foto's... door je vingers uit elkaar te trekken en weer naar elkaar toe. Maar ook bijvoorbeeld wanneer je het einde van een pagina bereikt hebt op een uh, Apple-computer uh, ook tegenwoordig, dan bounced. Dus dan schudt het scherm een beetje. Dan weet je dus, hé, hey, ik heb de onderkant geraakt. Ja, dat heeft Samsung overgenomen en ook daarvan heeft de jury gezegd... dat lijkt te erg op wat Apple ontwikkeld heeft. En dat verdient dus ook bescherming. Uh, en vandaar dat dus de, uh, de jury besloten heeft... dat de Amerikaanse toestellen waar inbreuk op gemaakt is... dat daar een boete over verschuldigd is. En het is dus spannend wat er nu gaat gebeuren... want dit geldt alleen nog maar voor apparaten die in Amerika geïmporteerd zijn. Ja, het is 1 miljard, dat lijkt veel geld. Aan de andere kant, als je daarvoor dat soort leuke uh, voorzieningen hebt op je telefoon, dan is het een koopje. Ja, absoluut. En Apple is daar ook wel een beetje om teleurgesteld, want ze hadden aanvankelijk 2,5 miljard dollar geëist. Dit is dus eigenlijk maar een fractie van hun claim. Uh, en het is ook niet uit te sluiten dat de zaak verder gaat en dat er dan misschien een ander oordeel uh, plaatsvindt. Je bedoelt Samsung gaat in beroep? Nou, Samsung gaat in beroep, maar uh, inmiddels heb ik ook begrepen dat Apple ook overweegt hetzelfde te doen. Want ja, ze hebben overwinning nu in handen en het gaat om hele grote commerciële belangen. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat Apple denkt, ja, we hebben nu gelijk gekregen, maar dan willen we ook wel meteen een goede schadevergoeding hebben. Want daarmee kunnen we immers in de toekomst heel veel geld gaan verdienen. Maar ook zaken in andere landen die momenteel lopen. Er zijn 700 aanklachten in totaal, 700 beschuldigingen eh, internationaal gezien uit. Ja, daar valt natuurlijk ook heel veel geld mee te verdienen. Dus ik kan me ook voorstellen dat Apple denkt, we gaan ook nu alles eruit proberen te halen. Waarom sluiten ze geen compromis? Want nu wint de ene, dan de ander. Nou, dat is dus interessant. <tus> Een compromis sluit je over het algemeen als je toch stiekem wel weet dat de ander iets meer gelijk heeft dan dat jij dat hebt. Nou, het gaat hier om zulke grote bedragen dat het commercieel gezien heel onverstandig was geweest om dat in een vroeg stadium te concluderen. En daar komt ook nog eens bij dat Samsung een belangrijke leverancier is en fabrikant is van onderdelen voor Apple-producten. Dus ze zijn nogal in elkaar verstrengd. En ik kan me dus ook wel voorstellen dat ze eerst een grote juridische uitspraak wilden hebben voordat ze dat gesprek misschien gingen voeren. En ja, dat is dus ook wat Samsung zegt. Samsung heeft aangekondigd waarschijnlijk toch te gaan betalen. Maar daardoor worden wel Samsung-producten duurder. En de consument, zo zegt Samsung, is uiteindelijk uh, de verliezer. Want zal het in de toekomst misschien wel moeten doen met minder functionaliteiten op de apparaten. Simpelweg omdat de apparaten anders te duur zouden worden. Danny Mekic, internetexpert, dank je Graag gedaan. Sport. Theo Jansen keert terug bij Vitesse. De Ajax ziet ondertekend na dit weekend een contract voor drie jaar in Arnhem. Jansen wil weg bij Ajax omdat hij niet verzekerd is van een basisplaats. Ajax nam Jansen vorig jaar over van Twente. Hij speelde een belangrijke rol bij het binnenhalen van de landstitel. Nu keert hij dus terug naar Vitesse waar hij zijn carrière begon. Wielrenner Bobby Traxel heeft zware blessures opgelopen bij een val deze week in een Franse rittenkoers. Hield er een dubbele sleutelbeenbreuk, drie gebroken ribben en verschillende breuken in zijn schouderblad aan over. Traxel is gisteren geopereerd in Antwerpen en mag het ziekenhuis vandaag weer verlaten. Verkeer bij de ANWB, John Bakker. Met files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij knoop het Hoevenlaken, 4 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Knop het Gouwe 2 kilometer. De weg is daar na een ongeluk helemaal afgesloten richting Den Haag. Verkeer richting Den Haag kan dan ook beter omrijden via Rotterdam over de A20 en de A13. Dan nog een korte file bij de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os bij Knop het Ewijk 2 kilometer. De hoogpunten van deze uitzending, ook de VVD en D66, zijn begonnen aan hun verkiezingscampagne. Landelijke radiozenders Noord-Nederland uit de lucht door een kapelbreuk. locatie van de breuk is bekend. Er wordt gewerkt aan herstel. En de Griekse premier Samaras heeft een prijs nog eens gevraagd om meer tijd voor bezuinigingen en hervormingen. De Franse president Hollande toont begrip, maar doet geen toezeggingen. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Niels Heidhuis. Goedemiddag. Hartelijk welkom bij het programma over het Nederlands bedrijfsleven. Normaal gesproken hoort u Bas van Werven, die kon niet komen, dus ben ik hier. Iedere week bespreken we in Tross een Bedrijf met twee gasten uit de top van het bedrijfsleven... het economisch nieuws van deze week. En dat doen we vandaag met Ilko Hoekstra, bestuursvoorzitter van tankopslagbedrijf Vopak. En met econoom en oud-topman van Robeco, Jaap van Duin. Allebei hartelijk welkom. Of u voor de luisteraars in Noord-Nederland even extra duidelijk wilt spreken... want die hebben niet zo'n beste ontvangst. Meneer Hoekstra, u presenteerde deze week de halfjaarscijfers van Vopak... En en die waren uh, goed. Er wordt, uh, er wordt winst gemaakt. Uh, hoe kan het dat FOPAC zo crisisbestendig is? Uh, dat is uh, toe te schrijven aan, uh, aan het goed inspelen op lange termijn trends. En het hebben van een heldere strategie om die uh, te kunnen behalen. Wat zijn dan die lange termijn trends? Ja, de lange termijn trends is, is een toenemende populatie, wereldwijde bevolking. Uh, en de, de toenemende energie die die, die bevolking behoeft. He, de, de... Dus crisis of niet, die Kip... energie wordt geconsumeerd. Die energie wordt geconsumeerd. En, en aangezien de energiemarkten en, en de, de chemische markten... een wereldwijde economie is... komen er door, door he, concurrerende partijen op het gebied van energie en chemie... inbalansen tot stand wereldwijd tussen continenten. Dus inbalansen. Ook... Ja, want dat is het gekke. Ja? Uh, het is dus niet zo dat een Russische olieproducent... Zijn afnemer belt en zegt, heb je wat nodig, dan stuur ik een tanker. Maar hij stuurt een tanker naar Rotterdam, daar gaat het bij u in de tank... en vervolgens uh, wachten we even tot een afnemer. Exact. Dus, dus alle olie... Maar waarom is dat zo? Nou, alle olie die geproduceerd wordt op, op die locaties... Hè, u noemt uh, Rusland of het Midden-Oosten, uh, daar is zoveel product van... dat is uh, meer dan genoeg uh, om aan de lokale behoeftes te voldoen. Ja. Dus dat zal op een of andere manier zijn weg moeten vinden. Op dat de wordt de geëxporteerd. Exact. Ja. En waarom slaan ze dat niet zelf even op totdat ze een, een afnemer hebben gevonden? Nou, daar, daar komt Fopak met name om de hoek kijken. Wat wij doen is, wij slaan op voor meerdere partijen. We zijn dus een onafhankelijk opslagbedrijf. En omdat wij dus voor meerdere partijen opslaan, kunnen wij economische skill creëren. En economische skill betekent dat we dus de, de, de eenheidskosten van onze diensten naar beneden kunnen brengen. Dus het is goedkoper om bij u de olie op te slaan dan om het zelf te doen? Exact. Ja, ja, ja, en dat wist u, meneer Van Duin. U bent. Uh, nou ja, dat hebben we ook geleerd. In ja, ik ben belegger in Vopakken. Uh, nou ja, in het hele oliecomplex. Ik bedoel, ik beleg ook in Vugro. Maar, maar ook al jaren in Vopak. Om de reden die Hoekstra noemt: uh, die ja, toenemende vraag. En, en niet afhankelijk van Europa maar van de wereld. En in de wereld is natuurlijk nog heel veel economische groei. Ja, en je ziet ook dat de vraag naar olie eh, nog niet echt afneemt... Eh, ondanks het feit dat er minder olie wordt gevonden... en ja, dat er ja. wordt benadrukt dat we moeten overstappen op groene energie. Met dat gebeurt. Nou, ja, dat, dat zal ook gebeuren. Ik bedoel, in die zin is er dus heel veel vraag wat in het voorgesprek over shale oil... Hè, dus de, de, de, de nieuwe vondsten, of shale gas moet ik zeggen... Uh, dus ja, de vraag naar energie zal blijven toenemen... omdat de wereldbevolking toeneemt. En met name ook omdat in, in Azië de economische groei veel hoger is dan hier. Ja. Dus ja, dat, dat lijkt een, een vrij voor de hand liggende propositie. En dat is ook de reden waarom ik uh, in VOPAC uh, beleg. Weekoverzicht. Belangrijkste ondernemersnieuws. Belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. De oorzaak van de financiële crisis is boven water. We zijn eruit. Niet de Amerikaanse hypotheekmarkt, zoals we altijd dachten, maar de snel groeiende welvaart van China is de oorzaak van de financiële crisis van 2008, zegt econoom Helene Mees. Dat is deels door de Chinese huishoudens, die sparen bijna 30% van hun besteedbaar inkomen. Maar met name de Chinese bedrijven, die sparen heel veel, die hebben enorme winsten kunnen behalen. En daardoor werden... Die winsten niet uitgedeeld aan aandeelhouders, zoals in het Westen het geval is, maar die bleven als uh, ingehouden winsten binnen het bedrijf. Volgende week promoveert Helene Mees op dit onderwerp... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Of zoals dat in de universitaire kring heet, hoopt te promoveren. Hè? Nee, vandaar, ja. Dan de huizenprijzen in Nederland. Die zijn sinds 1995 niet zo sterk gedaald. Gemiddeld ging de prijs met 8% naar beneden. Ger Hurker van Makelaarsvereniging NVM. De praktijk is dat tijdens de verkiezingstijd... de onzekerheid eigenlijk alleen maar toeneemt. En dat komt doordat de verkiezingsprogramma's... allemaal weer wat anders vertellen over de woningmarkt. Dus we zullen echt moeten wachten tot 12 september... En dan hopen dat het verstand uh, de boventoon gaat voeren en dat er een goed plan komt uh, voor de woningmarkt om die veilig te hervormen. Zodat de spelregels voor, voor consumenten die weer willen kopen helder zijn om in te stappen. Bouwbedrijf BAM, de grootste metselaar van het land, merkt die verslechtering op de huizenmarkt ook. Daar zijn de cijfers zelfs op diep rode diepte gezakt. Een verlies van 250 miljoen euro en minder omzet. Topman Nico de Vries heeft dan ook een boodschap aan Den Haag. Daarnaast ook natuurlijk de goede maatregelen, dus geen plotselinge maatregelen. En regelingen die in beton gegoten zijn, die niet bij, uh, bij, bij de volgende verkiezingen weer ter discussie staan... Kijk op de lange termijn en kom dan ook tot de conclusie... dat uh, de bouwmarkt voor de Nederlandse economie gewoon heel, van heel groot belang is. Ook Rabobank ING en ABN AMRO presenteerden resultaten. En die waren ook al niet de best. ABN AMRO zag de netto-winst met 14% dalen. Zoals u weet is de bank nog steeds in handen van de staat. Bestuursvoorzitter Gerrit Salm ziet liever dat ABN AMRO naar de beurs gaat. Als je permanent in staatshanden bent... verstoor je toch natuurlijk de concurrentieverhoudingen. Dan gaat iedereen zijn spaargeld naar ABN AMRO brengen onder het motto dat is staatsgegarandeerd. Dat zou oneerlijk zijn ook tegen onze geëerde concurrenten. Uh, en dat is niet gezond. Je krijgt ook het risico dat ja, steeds meer politieke bemoeienis komt met de manier waarop de bank wordt uh, gerund. En ook dat vind ik vanuit de klanten uh, geen prettig vooruitzicht. Zalm reageert hiermee op een plan van de PvdA. Die wil dat de staat minimaal 50% van de aantelen ABN in handen houdt. En dan tot slot Bernard Wientjes, de voorman van werkgeversorganisatie VNO-NCW... op de, dat pensioenfondsen de hypotheekportefeuilles van banken zouden moeten overnemen. Als je ziet dat in Nederland de banken grote, grote hypotheekportefeuilles hebben... met een zeer goed rendement, is dat een ontzettend veilige belegging. Het is een goede belegging en bovendien helpt het om het dreigende probleem... van het gebrek aan kredietmogelijkheden die de banken eh, kunnen geven... Om dat ja. probleem aan te pakken. Want de hypotheekschuld is in Nederland enorm. En de pensioenen leunen op een grote spaarpot. Die twee zou je dus kunnen combineren. De pensioenfondsen, overigens, zijn minder enthousiast dan Wintje zelf. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, dat uh, gebeurde deze week. We praten verder over het nieuws van vandaag. Dat wij onder andere uit de kranten konden halen. Uh, Ilko Hoekstra van Vopak en Jaap van Duin, uh, econoom... die zijn uh, bij ons om daarover te praten. Ja, de, om bij windjes te blijven. SP, een ramp voor het bedrijfsleven, uh, kopt het uh, AD. Opvallend overigens, want het MKB hadden we vorige week in deze show en het, die zei dat vinden wij niet. Uh, SP wil onder meer hogere winstbelasting en meer inspraak van werknemers in de raad van commissarissen. Uh, hoe groot zijn de effecten van zo'n soort maatregel op de gezondheid van bedrijven, Ilko hoekstra Vopar. Nou Om, om eh, niet specifiek op FOPAC uh, daar, uh, daar een antwoord op te geven, ik denk dat je het breder moet trekken. Ik denk uh, waarop speelt wordt is het, is het concurrerend maken van, van Nederland... of Nederlandse bedrijven specifiek in de wereldwijde economie. Um, als we kennis trekken uit, uit een aantal uh, economische ontwikkelingen wereldwijd... zien we dat die bedrijven, die landen die zich uh, continu afmeten tegen het buitenland... om te kijken hoe effectief bedrijven procent, uh, producten kunnen maken of, of diensten kunnen verlenen... Uh, zich een goede positie kunnen, kunnen verwerven en inderdaad de waarde zowel van bedrijven ja. als het land kunnen vergroten. Maar ik hoor nog niet waarom meer inspraak van werknemers of een hogere winstbelasting daar uh, belemmerend op werkt. Ja, dus, dus het is zo dat als, als bedrijven in, in staat zijn om, uh, om uh, met, met hun uh, uh, in investeringen te vergroten door, door lagere uh, loonkosten. Uh -huh. of, of minder last te dragen, is een bedrijf in staat een gezonde strategie uit te voeren. Ja, En, en nu voor volpak, Geldt dat ook voor volpak? Dat, dat geldt voor Vopak uiteraard ook. Wij, wij kijken in al onze locaties waar we wereldwijd opereren... uiteraard naar, hè, naar, naar het, het, uiteraard de juridische ja, raam waar Het laaghouden houden van kosten. Ja. Maar en daar moet de, de overheid een beetje bij helpen, het laag houden van die kosten. Uh, ja, ik, en er zijn genoeg voorbeelden die je ken uit, uit Singapore... waarbij er een crisis plaatsvond er zeer resoluut werd ingegrepen door de overheid... om, om de lasten van met name bedrijven te verlagen. Ja. Om in ieder geval de investeringsportefeuille hoog te houden. Ja. En, ja. En, dus u zegt met windjes uh, SP, ramp voor het land. Uh, ik, dat, hoort ik, niet, dat, dat hoort u mij niet zeggen. Dat hoort u mij niet zeggen. U haalt de woorden uit. Nee, mond. Precies, dat zijn uw woorden. Ja. <laughs> maar u haalt woord, maar, maar ik, ik denk dat het heel verstandig is. We hebben in Nederland een aantal fantastisch mooie bedrijven. Ja. Ik denk dat we in Nederland een aantal uh, hele goede... Uh, bestuurskamers hebben die, die proberen om wereldwijd he, de, de waarde voor Nederland, maar ook voor het bedrijf, uiteraard zo groot mogelijk te maken. Ja. En als we daarbij geholpen worden, is dat uiteraard een goede zaak. Ja, Duin? Nou ja, we, hebben, uh, we zijn een uitvoerland, uh, maar de binnenlandse consumptie is even groot als de netto-uitvoer. Want we, we voeren wel veel uit, maar er zit ook heel veel doorvoer bij. Dat komt binnen, het gaat weer weg. Dat telt u even Dus die mee. bijdrage is ongeveer even groot als je gewoon mm -hmm. de echte uitvoer neemt en je neemt de echte consumptie. Ja. En wat mij altijd opvalt, Vinci uh, praat eigenlijk alleen maar voor het exporterende bedrijfsleven. Want hij roept jaar in, jaar uit, uh, loonmatiging, loonmatiging, loonmatiging. Ja. Als je nou een schoen vastzet, nou dan, dan hoop je toch wel dat die mensen een loon verdienen, wat af en toe een beetje stijgt, zodat ze hun schoenen uh, kunnen kopen. Dus ik vind dat er zou wel wat meer balans mogen zijn tussen het belang van de export mm -hmm. en het belang van de binnenlandse economie. Want de binnenlandse economie krimpt in Nederland al enige jaren en aanhoudende loonmatiging, zal er dus iets veranderen. Dus het gaat er niet om dat het uitvoer niet belangrijk is... maar dat je een beetje voor een balans zorgt. En de SP, denk ik, wijst daar terecht op. Uh, de SP is geen ramp voor het land, want zodra de SP de grootste zou worden... Moet men uh, met anderen gaan samenwerken? Ja, dus daar zit dus al een temperende, temperende invloed niet, op. Maar Ik even in de Ik zei de, naar... de vorige keer ook... toen was de PVV een ramp voor het land. Ja, nou, vervolgens ja. kwam er een coalitie met... Uh, nee, het is wel duidelijk waar meneer CDA's Wintjes VVD, en politiek gezien naartoe wil. He? Het is wel duidelijk waar meneer Wintjes politiek gezien naartoe wil natuurlijk. Het is nou ja, een wel de vraag. Hij, hij krijgt hoe dan ook een kabinet met VVD en Partij van de Arbeid nu? Want er is weinig anders mogelijk natuurlijk. Tenzij het een, een echt ja, SP, dat is, uh, pvda coalitie wordt, Wat ik niet onmiddellijk verwacht, maar goed. Nee, dat op, wordt steeds ja. minder verwacht. Hè? Politieke analisten die zeggen de SP wordt er waarschijnlijk uh, buiten gehouden. Maar uh, er zit hier wel een discussiepunt tussen u beiden. Hè? Want, want, nou, meneer ja, van, het is allemaal en... een kwestie van balans. Kijk, uh, dat wij een exportland zijn... Ja, van balansen is van is belangen. Al... Maar meneer Hoekstra heeft duidelijk ja, nee, belangen. Ja, nee, maar kijk. De feiten zijn in Nederland heeft al sinds 82... Een zeer gematigde loonontwikkeling. Ik bedoel, ze zijn nooit meer dan 3-4% gestegen. Hmm. Op dit moment stijgen de lonen minder uh, dan de prijzen. Dus eigenlijk moet meneer Hoekstra heel tevreden zijn. Dat, hij, moet, hij moet, als het gaat om de loonkostontwikkeling, heel tevreden zijn. Ja, het, het, ik, ik bekijk het vanuit een, een meer algemene optiek. Hè. Economisch gezien in, in Nederland. Uh, als je kijkt naar landen die, die een meer nationaal, nationaal beeld hebben. van hoe economie, economie ontwikkelt. of een meer internationaal beeld. Uh, kunnen wij. Ons, ons niet ontkennen dat uh, de wereld nu eenmaal dusdanig is... dat we meer waarde aan de wereld moeten onttrekken... dan in onze eigen economie blijven denken. Met andere woorden, we hebben hier een bepaald economische uh, massa... die we met z'n allen creëren. Mm. Die moeten we groter maken. Nou, Die kunnen we niet groter maken door de middelen die we hebben binnen Nederland... Te herverdelen. Die kunnen we alleen maar groter maken door middelen onttrekken aan de grote wereldeconomie. Nou ja, of door en, toegevoegde waarde toch? Of, of, zeker, zie ik het nou verkeerd. Ja, of door toegevoegde waarde die, ja, die uit, uiteraard die komt. Van, van buiten Nederland uiteindelijk. Ja, niet alleen maar natuurlijk. Ja. Hè. Doe, als jij gewoon uh, boer bent in uh, uh, Drenthe en je produceert voor de nationale markt, ja. Ja, dan, dan heb je dus ook belang bij koopkracht in het in binnenland. Ja. Ik bedoel, wij, wij hebben zevende uh, miljoen mensen. Dat is een behoorlijke koopkracht. Dus ja, al die binnenlandse al die bakkers en die schoenenzaken... die ja. moeten toch hebben van de binnenlandse ja, koopdracht. Je ziet u dus toch duidelijk maar, het maar, verschil tussen uh, het belang van de e economie als geheel... en de, nee, het belang van grote bedrijven. Maar, maar waar ik mij zorgen om maak is dat die boer straks te duur wordt... om zijn producten eh, dan wel in het buitenland te kunnen verkopen. Mocht hij dat niet willen, dan wel een buitenlandse boer... producten in Nederland binnenhaalt om met hem te concurreren. Hij, hij zal toch een oog moeten houden op, op wat er in de wereld gebeurt. En we, gaan we gaan straks, straks nog spreken uh, over uh, de biermarkt. Uh, daar is... Ja. Er zijn natuurlijk ook uh, concurrentiegevallen uh, aan, de, aan de gang. Uh, pensioenfondsen, uh, voordat wij even uh, gaan uh, pauzeren met muziek. Uh, nog even een ander punt. Wat je vaak hoort: uh, er is veel euroskepsis te beluisteren. En uh, daarbij wordt gezegd. nee, we moeten beslist niet uit de euro. Zo grote schade opleveren, als bijvoorbeeld Spanje eruit valt. Mm -hmm. Wat zou dat nou concreet voor VoCPA betekenen? En nemen we niet Griekenland, want Griekenland is natuurlijk een relatief klein, klein land. Maar, maar dat Spanje er eruit gaat. Spanje zegt, weet je, we, we zijn gekke Henkie niet meer. We kunnen op deze manier nooit, die, die strijd kunnen we niet winnen... want alles wat we bezuinigen, eh, dat moeten we de volgende dag weer verhogen. Dus we stoppen met die euro. Wat betekent dat dan voor FOPA? Nou, specifiek als, als Spanje het euro zou, zou vertrekken... van een land waar wij eh, activiteiten hebben... zou dat betekenen dat we, dat we dus de contracten die we hebben... en onze investeringen die we hebben, die in, in euro's gedomineerd zijn... dus zullen moeten gaan, gaan herijken op de nieuwe currency. Ja, nou, en, dat en, is en, natuurlijk een administratief klusje waar u niet op zit te wachten, maar ja, het, het, het is meer dan dat. Uh, ja. Ik heb ervaringen gehad in, in Argentinië... waar dat gebeurde, toenertijd. Waarbij niet, niet zozeer de, de peso vervangen werd... maar wel de, hè, de, de, de pegging met de, met de dollar los werd gelaten. Waarop de overheid zei... moeten nu alle contracten heronderhandeld worden. En dat brengt dus, los van dat klusje... hoop onzekerheid met zich mee. Wat tot stand brengt dan in ieder geval in een aantal jaren... Uh, uh, economische groei uh, moeilijk blijkt. Dus dan krijg je meteen al uh, bedrijfsschade door economische bedrijfsschade, schade. Bedrijfsschade, uh, exact. Het is half twee. you're out, looking for sugar van Josh Stone. Hij ging weg en drie minuten tien later was hij nog steeds niet uh, terug van het suiker zoeken. Dit is de Tros op Radio 1, vier minuten over half twee met uh, Eelco Hoekstra. Hij is de topman van Vopak, dat uh, onder andere olie bewaart voor, uh, voor klanten. en Econoom Jaap van Duin. U bent niet onbekend met het fenomeen pensioenen, meneer Van Duin. U heeft in nee. verschillende commissies gezeten... Ja. die, die ja. kijkt naar de toekomst van, van het pensioenstelsel. Ja. Dat was deze week niet zo'n best nieuws. Uh, je zou bijna kunnen zeggen, je kunt wel naar je pensioen fluiten. Hoe, hoe duidelijker kan het worden als je hoort dat er gemiddeld 8,2 achteruitgang is. Dus mensen krijgen echt tientallen euro's minder pensioen als ja. het zo doorgaat. Nou heeft minister Kamp wel aangekondigd dat hij er wat aan wil gaan doen. Um, ja kunnen ze nog uit de crisis komen of kun je inderdaad naar je pensioen fluiten? Nou, dat niet geloof ik, maar het is natuurlijk een kwestie van... hoeveel premie heb je ingelegd, wat zijn de resultaten, hoe oud word je... dus hoe lang werk je ervoor. En als de resultaten lager zijn, onder andere omdat de economie minder rendeert... zal ik maar zeggen, ja, dan gaan die bedragen omlaag. Dat was voor mijn vader ook al zo, die zelfstandig was. En dat is voor een gepensioneerde nu ook zo, dus... Het moet altijd uh, of van, van langer werken, of van meer premie... of van betere resultaten komen. Ja en daar waar niet is, ja, dan zal, zullen die, die uitkeringen omlaag kunnen gaan. Dat, dat kun je niet uitsluiten, dat gebeurt ook hier en daar. Maar het hangt ook vanaf welke normen je de pensioenfondsen oplegt, toch? Nou ja, we hebben die discussie over die rekenrente. Dus we hm. maar even buiten blijven, geweldig ingewikkeld. Uh, heeft het enorm maar de, gecompliceerd. Maar zijn die stijgingen in de uitkering, of die dalingen in de uitkering... niet het gevolg van onder andere die rekenrente? Of, of? Zeker, zeker, ja. En die, die lage rente van nu... is weer het gevolg van de crisis en de manier waarop de crisis... Uh, uh, bestreden wordt uh, via lage ja. rente. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... de gepensioneerden betalen nu een deel van de rekening van de crisis... via de lage rente die weer het gevolg is van het beleid van de ECB... Europese Centrale Bank, ja. om de rente laag te houden... om maar het makkelijker te maken en de overheden makkelijker te maken. Dus ja, ja de, de feiten zijn dat de gepensioneerde betaalt nu mee... Aan de rekening uh, van de crisis. Of kunnen we via omweg de Chinezen nog de schuld geven, zoals Helen Meest doet? Uh, ik zou het niet doen. Ik zou het niet u bent doen, u daar niet mee eens? Nee, het is gewoon een, een, een binnenlands probleem natuurlijk. Ik bedoel, de reactie op de crisis was om de rente te vlagen. Nou, de rente is lager uh, dan sinds Willem van Oranje. Uh, veel lager zal het niet, uh, niet worden dan, uh, dan nu. Nee. Maar dat drukt de resultaten van die, van die pensioenfondsen. Want als die in obligaties beleggen. Ja, krijg je dus vrijwel niks meer. Nee. En ze uh, zijn voorzichtig? Nou ja, ze zijn. Kijk, ze moeten ook nog weer uh, naar extra rendementen zoeken. Maar die moet je dan bij wijze van spreken buiten Europa halen. in Australische staatsobligaties, of weet ik wat. Maar ja, dus de, de, de hoofdlijn is. We betalen allemaal mee aan de crisis, of je nou werkend bent of niet werkend... via lagere inkomens, lagere eh, pensioenen. En dat zal ook nog wel een tijdje doorgaan, ben ik bang. Dus helemaal oneerlijk is het niet? Ja, wat heet eerlijk. Ik bedoel, een crisis is nooit eerlijk in de zin dat degenen nooit... die het veroorzaakt hebben... Nee. die betalen zelf de rekening. Dus het wordt altijd gesocialiseerd mm -hmm. eh, via belastingbetaling, via lonen, via eh, uitkeringen. Dus ja, de burgers betalen mee aan de crisis nu. Ja. En, en de bedrijven ook, hè? meneer Hoekstra, want Vopak er nog bij moeten storten in het ja, pensioenfonds? We, nou, we hebben vrijwillig bijgestort eh, eh, om inderdaad de dekkingsgraad van het pensioenfonds van Vopak op te vullen. Eh, en ja, dat is ook een bepaalde sociale taak die je hebt, denk ik, naar je, werk, eh, naar je werknemers en degenen die voor je gewerkt hebben. Eh, om, eh, om dit jaar te kunnen indexeren, dat was enkele jaren niet gebeurd. En vonden het een, ja, toch een heel... zodat de uh, pensioengerechtigden uh, op niveau blijven, koopkrachtniveau blijven. Uh, nee, niet, maar ook dat ze kon indexeren dat het pensioen wat uitbetalen om een heel duidelijk signaal te geven dat uh, dat Vopak wat, wat goede resultaten heeft vandaag, ook nog, uh, nog goed op zijn, uh, hè, op zijn pensioengerechtigden, voor zijn, zijn pensioengerecht ja. zorgt. Maar heeft u dan niet het gevoel dat u bijstort in een fonds dat aan de onderkant lek is? Uh, dat nee. heb ik met mijn uh, met mijn hypotheek nee, uh, altijd. Ik... Het, het zijn, het zijn except, exceptionele tijden nu. Hè. Natuurlijk een, een, een rentestand die, die inderdaad nog nooit historisch zo laag is geweest. Mm. En levensverwachtingen die, die, die ver, verhoogd zijn. Uh, ja, maar en, daarom? Ja, en, en je stort geld bij, maar, maar, maar de beleggingen gaan slecht. Dus misschien moet u volgend jaar weer bij Exact. Maar, maar we moeten ervan uitgaan, dit zijn, dit zijn investeringen in, in, in een pensioenfonds... wat nog vele jaren mee moet gaan. Mm. En, en ik geloof dat als, als bedrijven en, en, en pensioenbesturen... Uh, daar juist herstelplannen aan hebben liggen de juiste investeringen doen, geloof ik... dat daar weer dekkingsschade komen te liggen... waar we met z'n allen trots op kunnen zijn. Dus het is een kwestie van tijd. Maar inderdaad, iedereen zal in tijden, als het slecht gaat... zowel bedrijven als mensen, een, een extra steentje bij moeten dragen. Nou, blijere gezichten waren in elk geval bij de beleggers in Heineken. Hartelijk welkom aan uh, Wouter van der Bund van KPMG. U bent kenner van de, van de biermarkt. Heineken kwam uh, deze week ook met cijfers. Analisten waren daar overigens niet blij mee... Dat Waarom niet? Nou, het korte antwoord is eigenlijk dat analisten hebben altijd bepaalde verwachtingen... ten aanzien van omzet en resultaat. En die werden door Heineken eigenlijk uh, uh, niet waargemaakt... En daarom uh, waren ze eigenlijk teleurgesteld. En als je ook kijkt... Als je een zo start... werkt het vaak bij beleggen, hè? Dat, dat, dat, dat het meer omgaat over nou ja, de, om de verwachting die je hebt gehad. S slecht, slechte voorzomen in ieder geval. Ja, dus nee, en, het is ook zo. en als je kijkt naar het genormaliseerde resultaat van Heineken... Uh, dan is het ook 5 uh, tot 6 procent gedaald. Uh, Heineken is overwogen in West-Europa... waar het met de bierconsumptie natuurlijk al jaren niet wil vlotten. Daar uh, krijg je ook nog een keer een crisis overheen. En dan ook nog een hele slechte uh, uh, nou ja, noem het maar, mei, juni, uh, juli maand. Ja. maand. dus. Ja, dan is het, uh, de lente compleet. Ja, maar uh, de omzet is wel gestegen. Dat klopt, in geld is wel gestegen. Maar ook de analisten hadden verwacht dat het in volume... en bier is een volumespel, meer zou zijn gestegen. Ja. En, daar, dat, uh, viel en, en doet er... Heineken dan ook slechter in vergelijking met anderen? Want die hebben ook met die slechte voorzomen te maken. Nou, ik denk, ik dat, denk niet uh, dat mensen dan bij slecht weer ineens een Carlsberg overtrekken. Wel. <lacht> nee, dat denk <lacht> ik ook niet. Vanaf. Ik denk dat Carlsberg er uh, misschien wel er zelf last van heeft gehad. Nou, als je het vergelijkt met uh, Inbev of met Sab Miller... dan zijn die minder uh, overwogen in West-Europa. Dus ze zullen er relatief minder last van hebben gehad dan Heineken. Ja. Uh, dus, dus dan heeft Heineken ook nadeel van het feit dat ze sterk in West-Europa zit. Ja, dus ook die uitbreiding richting Azië dan maar. Hè. is belangrijk ja. voor Heineken. Uh, van levensbelang zelfs? Van levensbelang zou ik niet willen zeggen. Maar om mee te blijven doen op, het, uh, op de mondiale biermarkt... is deze overname wel van strategisch groot belang. Uh, en als je daaraan koppelt dat de bierconsumptie... in uh, die delen van de wereld gewoon uh, heel sterk groeit... Dan is het wel van heel groot belang. Als je bedenkt dat China bijvoorbeeld vijf jaar geleden nou, een niet noemenswaardige bierconsumptie had. En nu qua bierconsumptie boven de Verenigde Staten ligt. Wat toch echt een biermarkt mm -hmm. bij uitstek is. Ja, ja. Dan zegt dat denk ik voldoende. Maar hoe komt dat dat de Chinezen nu gaan bier drinken? Maar ik denk dat het ook te maken heeft met de welvaartsontwikkeling. Ja, dus ook in de, de Asia Pacific neemt de welvaart natuurlijk gestaag toe. En dan stop je met het drinken van zelfgestookte rommel? Ja, blijkbaar. Zo. Dan ga je toch meer voor wat, wat, wat, wat, wat betere kwaliteit. Ja, ja. ja. dus het is dus, dus, dus heel belangrijk om daar uh, iets van mee te pikken voor het voor bedrijf Heineken. Uh, verwikkeld, eigenlijk afgerond nu, in de overnamestrijd voor Asia Pacific Breweries APB. Uh, dat is nu bijna rond. Ja, het is de, de laatste bod is gedaan en het is nu aan de accepteel. aandeelhouders uh, van Asia Pacific Breweries om dat goed te keuren. Uh, en dat kan nog wel twee maanden duren. Ja. Maar is er kans dat dat niet doorgaat? Nou, ik denk dat Heineken er heel goed voor ligt. Dus ik zou verwachten dat dit uiteindelijk wel tot ge, uh, ja. het voor meer gewenste resultaat leidt. Hoe gaat zo'n overname? Want Heineken scant natuurlijk die markt. Denkt van hoe kunnen we daar, hoe kunnen we daartussen komen. En nou, dan? Wat is dan de roepers op een gegeven moment? Wij gaan een bod uitbrengen? Nou, het is eigenlijk zo dat. Uh, uh, Heineken was al aandeelhouder van Asian Pacific Breweries. Via via? Hè? Ja, direct en indirect. Mm -hmm. Ze zaten direct klopt voor 9% in, ik weet ik niet exact. En via een joint venture uh, voor uh, nog eens uh, 30%. Dus ze hadden al een steek van, ik meen 42%. Ze, ze zaten er al in. En omdat hun joint venture partner juist aan het kijken is van moeten wij ons diversificeren, is dit spel eigenlijk uh, min of meer op de wagen gekomen. Ja, en, en, en, en dan? Hoe gaat dat dan? Nou ja, als dat spel te komt, dan moet je er wel als de kippen bij zijn. En zorgen dat je een goed bot uitbrengt. Dat hebben ze in eerste instantie gedaan. Ja. Dat hebben ze last gekregen van een meneer met een hele lange achternaam. Ja, een, een Thai, thai ja. En, uh, en, uh, dat Die hebben ze ging er overheen? Ja, klopt. Dat hebben ze gepareerd met een hoge bot. Dat ja. nu volgens mij op... Uh, 5,2 miljard uh, Singaporeanse dollars ligt. En dat, uh, zoals uh, in de pers hebben gezegd, dat is nu het final offer. Dat weet je natuurlijk uiteindelijk nooit. Maar de verwachting is wel door de marktforces dat dat voldoende zal zijn. Ja, want ook die wanneer meneer, die, uh, wiens naam we niet zullen noemen... <laughs> voor, vooral omdat we hem niet kunnen uitspreken... Uh, die legt zich daarbij neer. Dus dan staat het voorbij. Daar lijkt het wel op. Waar moet je dan op letten als je, als je die Aziatische markt opgaat? Hoek Hoekstra, Je bent van Vopak, u maakt regeldeals. deals... In het, Middels, of in het, in het Ja, <coughs> Volkberg heeft, uh, heeft gelukkig die ervaring al vroeg opgedaan. We zitten nu 30 jaar in Azië. Inmiddels in, uh, in meer dan, uh, dan 11 landen zijn we vertegenwoordigd. En waar je moet letten is, uh, is, is, is toch uh, heel zorgzaam zijn... met uh, hè, de structuur van het land en, en hoe daar deals gedaan worden. Uh, en ik weet dat Heineken daar ook al jarenlang rondloopt... en al jarenlang aandeelhouder is geweest. Dus, dus het is toch een, een, een kwestie van... Uh, rustig de markt bekijken, uh, mensen leren kennen, uh, structuren leren kennen... en dan, uh, en dan mogelijkheden zien. Het, het is niet een, een continent waar je, waar je snel binnenloopt en de slag gaat slaan. Je moet echt uh, de, inderdaad kennis maken met mensen. Uh, hun, hun gedrag ook een beetje tegemoet komen in de zin dat je aanpast aan de cultuur. Oh, absoluut. Ik, ik denk dat overigens voor elk, voor elk land geldt. En wat uh, moet je dan maar... bijvoorbeeld in Thailand doen? In Thailand specifiek? Of nou ja, in die regio. Ja, want daar speelt je. Nee, in, ik, in, in, niet anders dan, dan, dan in elk ander land. Maar je moet, je moet redelijk geduldig kunnen zijn. En, en daar inderdaad inzien dat, het, dat ook, ook de Aziaten zullen kijken naar toegevoegde waarden. En, en dat kan je alleen maar brengen inderdaad, door, door dan niet alleen maar een hè, kapitaal te brengen. Maar ook mensen door, door middel van innovatie of, ja. of nieuwe bedrijfsstructuren. Of door middel van opleiding of andere zaken je waarde toe te voegen ja, in, in de markt. Ja, precies om je populair te maken in ja, feite. Ja. ja, vandaan. Volgt Heineken wat dat betreft goede strategie? Nou, ik denk dat er niet veel keuze is. Ik bedoel, West-Europa is natuurlijk een gebied met lage groei. Uh, bierconsumptie per hoofd daalt al jaren. Uh, Amerika, een volgroeide markt. Ja. Ja, dan heb je nog uh, Azië over en Zuid-Amerika. Uh, en met name Azië natuurlijk, uh, bevolkingsgroei, uh, economische groei, dus... Ja, je hebt niet veel andere keuze. Wil je als bedrijf nog verder komen om uh, naar ja. Azië te kijken? Wat opvalt, is dat, dat jullie allemaal niet zeggen. Uh, Heineken moet het via innovatie doen, Wouter van den Bunt. Nou, dat denk ik. Ik denk dat hier het gaat om dat je gewoon geografisch uh, snel expandeert en in de in in bier uh, vraag ik me ook af wat er anders dan in marketing echt te innoveren zou zijn. Ja, anders het, maak je erbij hè. <laughs> dat hebben ze wel kunnen... geprobeerd. Dat hebben ze wel geprobeerd, maar is, nou goed. Dat, dat, mm -hmm. Maar ik denk dat uiteindelijk het een volumespel is en dat uh, het is. Uh, Daar en boven ook nog zo dat in dat soort landen ook de marges op uh, bier veel hoger zijn. Hè? Dus het is bevolkingsgroei, het is welvaartsgroei. en ook de marges zijn vele malen beter dan uh, in Aha. andere gebiedsdelen. Dus ik denk dat het voor Heineken een hele goede stap is dat ze dit doen. Wouter van de Bunt, dank van KPMG. En dan gaan we naar een boekenspreking met Misha Blok. Misha, jij bent in een managementboek gedoken... Great by Choice van Jim Collins en Morten Hansen. Uh, vooral die Jim Collins is een bekende auteur van managementboeken. Ja, Jim maar... Collins is een Amerikaanse auteur. Het is niet zo'n auteur die ieder jaar komt met een nieuw managementboek. Aan zijn boeken gaat eigenlijk altijd gedegen onderzoek vooraf. Ook voor dit boek heeft hij zijn tijd genomen. Hij heeft negen jaar onderzoek gedaan. Als je kijkt naar het boek... 300 bladzijden, 100 pagina's daarvan uh, beslaan het onderzoek. Daar zou ik je verder niet mee vermoeien. <gif> um, en ja, de resultaten die... Uh, heeft hij verwerkt in die 200 pagina's. Ja. En Dat is natuurlijk het meest interessant. W wat gaat het met nou? Wat is de centrale vraag in het stuk? Ja, dat is eigenlijk de vraag die iedere ondernemer, iedere bestuursvoorzitter wil beantwoord krijgen. En Dat is, waarom presteren sommige bedrijven beter in tijden van crisis, in tijden van onzekerheid dan andere bedrijven? Dus eigenlijk waar het in alle managementboeken om draait, het geheim van het succes. Ja, hij heeft er tien gevolgd hè? in een lange periode. Hij heeft er tien gevolgd. Dat zijn tien Amerikaanse bedrijven waarvan hij zegt die hebben heel goed gepresteerd, beter dan andere bedrijven in diezelfde branche. Uh, en wat noemt hij goed? Dat, uh, ja, dat is tien keer beter dan het gemiddelde van de bedrijfstak. Mm -hmm. En denkt daarbij aan bedrijven als Microsoft, Intel en Southwest Airlines. Ja, en wat is dan het geheim van de Smit? Nou ja, als we bijvoorbeeld <laughs> het kijken... het nu maar. <laughs> nou, ik zal eventjes een voorbeeld geven. Ja. bijvoorbeeld uh, Southwest Airlines, als je kijkt naar de periode tussen 1972 en 2002. Want dat is wel opvallend aan het boek. Hij uh, zijn onderzoek is geëindigd in 2002, want ja. hij moest een eindpunt nemen, en daar is hij dus begonnen met het terugkijken, het terugblikken. Toen moest natuurlijk de, de huidige crisis nog komen, maar ja. goed. Uh... Ja, precies, dus in die zin kan je wel zeggen dat het een beetje achterhaald is inmiddels. Ja. Ja? Hm. Maar als je kijkt naar Southwest Airlines, die uh, luchtvaartmaatschappij heeft, in die tijd, in die jaren heeft die te maken gekregen met brandstofcrisis, met stakingen, de aanslagen op 11 september 2001. Uh, maar toch, als je in 1972 10.000 dollar in Southwest Airlines had geïnvesteerd, dan zou dat eind 2002 maar liefst 12 Miljoen dollar waard zijn geweest. En het heeft ook 30 jaar lang winst geboekt. Achter volgende jaren. Dus dat was ja. dat is wel bijzonder, natuurlijk. Maar wat was hun start staat? Dus ja, staat he? het, uh, ja, ik heb er ook nog in belegd voor week South Southern Airlines. En het was een bedrijf wat, waar het personeel altijd heel tevreden was. Dus hun gimmick was een beetje. Als we nou tevreden stewardessen hebben, dan straalt dat over op de klanten. Die zullen ook wel tevreden zijn. Dus het was te midden van al die ellende van al die bedrijven die altijd zo'n beetje tegen fisamenten aan zaten. De, de enige. Maar wat is er daarna gebeurd? Dat is altijd interessant. Want de meeste van die boeken ja. die na het uitkomen, is de helft of nou ja, niet failliet, maar het ja. gaat vaak dan wat minder. Ja, dat, ja. dat, ja. Ja. dat is jammer. Dat is jammer. Dat je net zien. Een heel je je groot hoort? deel van het boek gaat over Microsoft. Nou ja, inmiddels is het helemaal ingehaald door Apple. Ik wou maar het gaat voornamelijk ja. over het succes van Microsoft. Ja. ja. Maar goed, Microsoft is er nog niet voorbij. Ja, nee, maar laten we zeggen... Uh, vaak zie je bij die boeken... dan, dan heb je dus tien... Hè, de, de, de, de, de IBM, weet je wel, je koopt het net op het moment dat de boek uitkomt... en de koers tien jaar ja. op, doet dus niks meer. Het boek al ziet want moet niet als een beleggingsadvies worden gelezen. En dan dat het blijkt allemaal toch wel betrekkelijk uh, ja. uh, te zijn. Ja, want, want, want wat was dan het beleid daar... Nou ja, het, is, het zijn vooral, dat zegt hij zelf ook, Van, het is natuurlijk achterhaald inmiddels. Maar het zijn wel de lessen die we uit het verleden kunnen trekken. En wat, mij, wat ik wel leuk vond, is dat hij ontkracht een aantal klassieke managementmythes, Zoals uh, durf risico te nemen, wat je altijd hoort. Maar wat blijkt, deze tien succesvolle bedrijven waren juist heel erg risicomijdend. En zo beschrijft hij dat uh, Bill Gates, Microsoft-oprichter, hij noemt dat uh, professor paranoia, omdat hij altijd bezig ja. was met doemdenken, met doemscenario's. Een uitspraak van hem is: angst moet de leidraad zijn. <laughs> Ik denk regelmatig aan mislukken. Ja. Dat is een bekende uitspraak van hem. Wel reëel? Ja. Ja. En uh, daarnaast vond ik opvallend dat deze tien succesvolle bedrijven... voor zichzelf een ondergrens hebben gesteld. Uh, dus het minimale wat ze wilden groeien per jaar. Uh -huh. Maar daarnaast ook een bovengrens. Dus van harder dan dat wil ik niet groeien. Waarom? Omdat ze dan bang waren dat ze zichzelf uh, zouden opblazen. Dat ze de controle zouden verliezen. Dat, de, dat het ten koste zou gaan van de bedrijfscultuur bijvoorbeeld. Ja. Ik hoor uh, je ook helemaal niet over innovatie. Nee, en ja, tot slot zou je dat verwachten. Dat de tien topbedrijven innovatiever zijn dan hun tegenhangers. Maar dat is dus niet het geval. En dat vond ik wel opvallend. Uh, ze hielden heel erg vast aan het principe van... je moet nooit de eerste zijn om iets in de markt te zetten... maar ook nooit de laatste. En hij geeft daarbij wel leuke voorbeelden. Want zo zegt hij van... Uh, Gillette heeft het veiligheidsscherm niet bedacht. Dat was het bedrijf Star... En Polaroid heeft de instantcamera niet uitgevonden. Dat was Dubroni. Dus nou, mm. dat vond ik er wel een ja, eye-opener. Ja. Ja. Ja, het zijn bedrijven die, die andermans ideeën hebben overgenomen. En op, daar, het juiste moment, op het juiste moment. Ik ja. dacht dat meneer Gillette wel de, de uitvinder van het... Uh... Nee, dat, ja, hij zegt ja. het bedrijf Star. Ik wist ja. het ook nou, niet. kun je het trouwens nog behoorlijk raak mee scheren, ja. is zo veilig ja. <laughs> in Elke <laughs> hoek staan. Nou ja, u, u heeft één escape om de strategie niet volledig om te gooien. En dat is zeggen, dit, is, dit boek gaat maar tot 2002. Nou, het, ah. eh, ik moet zeggen, het voorpak heeft eh, natuurlijk ook sinds 2002... eigenlijk na de, na de splitsing van de fusie van Van, hè, van en Pakhoed ook een, een, een fenomenaal mooi groeitraject meegemaakt. Eh, ik heb het boek niet gelezen, dus dat zal ik dat zeker nog moeten doen... om daar, om daar de les uit te trekken. Maar eh, Wat herkent u? Nou, ik, ik, ik herken wat, wat goed is eh, bij, bij Vopak geweest... Is, is die focus op één bepaalde business -tak en je daar ook echt goed op richten. En, en dus ook eh, dat vertrouwen dat, dat als je goed bent in iets... dat dat op zo'n lange termijn ook gezien zal worden door de rest van de markten. U handelt bijvoorbeeld niet in olie? Nee. Nee. nee, en dat, uh, dat hebben we niet gedaan, zullen we ook niet doen. En, en dat, dat zorgt ervoor dat een organisatie uh, trots, over, trots wordt op wat ze doet. Mm -hmm. uh, ook uh, plezier krijgt in het goed doen van, van, van de gewone dingen. En, en dan, dan kan een bedrijf groeien. Uh, en ik geloof ook dat wat ik erin herkende, is dat je, je moet ambitieus zijn in de groei. Maar er zijn grenzen. En dat zijn natuurlijk de financiële en de, en de, de personeelsgrenzen. Je kan mensen niet snel genoeg opleiden. Je kan, je kan niet snel genoeg kapitaal aantrekken. En, mm -hmm. en die cultuur moet je behouden. Dus dat zijn Wat wel, is dan dat heeft u, wel, u een groeiplafond? Uh, nee, maar onze, onze investeringshorizon, die maken we ook bekend aan de, aan de, de financiële markten. Wij maken bekend uh, welke uh, terminals wij dan wel bouwen of acquireren. Welke projecten we doen. En, en we zien dat we daar uh, een, door de jaren heen een mooie balans hebben gecreëerd. Dat er dus geen uits, uitschieters zijn geweest in de laatste, de laatste zeven jaar. Moet het dan niet gaan om maximale groei, Duin? Nou, ik dacht dat niet. Ik zou zeggen, het moet gaan om kwaliteit. Uh, het gaat niet om meer, het gaat om beter. Uh, ja, natuurlijk. Om... Maar, maar, maar, nou ja, nee, maar laten we zeggen dat dat soort denken in termen wat, natuurlijk, wat vroeger dus nooit gebeurde, dat alleen maar denken in termen van getalletjes. Ja, dat deed ja, goed, in de dat jaren zestig heeft, heeft wel aandeelhouders en die willen gewoon op hun stuk Ja, die uh, aandeelhouders dividend. zijn ook veranderd natuurlijk. Hè, want in de jaren 60 waren ze heel tevreden met een dividend... en dan namen ze het een beetje hoe het was. Dus dat, dat aandeelhouders denken van maximale resultaten... Nou ja, daar hebben we ook wel wat, wat ongelukken mee gezien. Dus het, uh, uh, ik, ik denk zelf dat het veel meer... dat het niet gaat om de getallen. Kijk, we leven in een rijke wereld... en ik zou zeggen, uh, laten we het beter maken in plaats van van alles nou meer proberen te, te, te halen. U luistert naar trots Bedrijf. We gaan naar de column. Deze week is die van Danny Mekic. Die richtte op 15 jaar leeftijd zijn eerste internetbedrijf op. We hoorden net ook even in het eh, NOS-journaal. Eh, Hij leidt nu zijn consultancybedrijf New Team. Volgens een poster aan de muur ben ik in de beste supermarkt van Nederland... Zelfs van de beste supermarkt van Nederland word ik verdrietig en droevig. En dan krijg ik zin om gillend naar buiten te rennen. Weg van de veelheid aan producten... en door commercie en marketing gedreven ongevraagde levensvraagstukken. Weg van alle stille, droevige en overduidelijk verveelde mensen... die zelfs niet kunnen lachen om de bonusaanbiedingen van de week... of de 61 Toscaanse gerechten in de alle handen. Verveling is een onaangenaam gevoel van lusteloosheid... van desinteresse, van hangerigheid, grenzend aan ergernis... en treedt op als alle leuke en interessante dingen niet kunnen of niet mogen en je niet niks kunt of wilt doen. Het winkelend publiek verveelt zich, het personeel verveelt zich. Alleen Harry Pikema, de bekende supermarktmanager-acteur van tv... weet nog een stip aan de horizon te zetten. Verveling zorgt voor negativiteit als het te lang aanhoudt. Jongeren die het verkeerde pad opgaan... politici die spindoktoren worden in verkiezingstijd... en langstudeerplannetjes lanceren in de media... zonder na te denken over de financiële dekking... Verveling is ook een uitweg. Regelmatig schuif ik bij beursgenoteerde clubs aan in directievergaderingen. En vorige maand was in een van die boardrooms de CEO verhinderd. De CFO op een belangrijke zakenmissie en de COO op vakantie. Allemaal belangrijke mensen. En de rest van het belangrijke gezelschap vond de Olympische Spelen op het grote videoconferencing plasma scherm belangrijker. Verveling is het verlangen naar verlangens. En we moesten wel erg verveeld zijn toen Mark Zuckerberg zijn kindje naar de beurs bracht eindelijk weer iets om collectief enthousiast over te zijn. Terwijl de Facebook-omzet per gebruiker slechts 5 dollar is, de winst per gebruiker 1,40 dollar 40, en de beurswaarde per gebruiker toch 100 dollar. Een tijdje later in minder dan de helft van de beurswaarde over zijn we duidelijk weer verveeld geraakt. En dan moet de crisismaand november nog komen waarin waarschijnlijk meer dan een miljard extra Facebook-aandelen verhandeld gaan worden. En als we ons in de tram vervelen, lezen we onze e-mail... Echt ingewikkeld wordt het pas als openbaar vervoersverveling ons naar Facebook leidt. Want wat blijkt? Onze verveling is dan zo groot en reeds opgevuld door de aanwezigheid van Facebook... dat de getoonde mobiele advertenties weer iets te veel zijn en geen geld in het laadje brengen. Daarom is Facebook niet de snelste in het ontwikkelen van mobiele toepassingen. Volgens mij is het beter voor iedereen als we verveling uitbannen, verbieden, onmogelijk maken, uitroeien. Dat doen we immers ook met andere kwaden. En daarom stel ik voor... Een verbod op verveling en voor iedereen een moestuin, kip en een koe. En dan een maand alle supermarkten dicht. Ja, dat was Danny Mekic. Verveling verbieden. Ja, vandaar als dat zou kunnen. Nou ja, ik heb er helemaal geen enkele uh, referentie mee. Ik, ik geloof niet dat ik met name zesde ooit één seconde verveeld heb. Dus nee? het, het sentiment zegt mij dus helemaal niet. Oh, je kunt toch? Ja, Want ik het is een fantastische. Ja, ik vind er zijn zo ontzettend veel interessante dingen. dat. Als je je verveelt, dan uh, doe je iets verkeerd. Nou, dan doe iets niet goed. Ik denk dat elke hoek ja. van Vopak dat ook niet heeft. Hè. Nee, nou, wij nee. vervelen ons zeker niet. Het, nee. tegendeel. het, het enige, enige moment dat ik verveling zie... is af en toe als mijn kinderen op de bank liggen. Dat ja. is wat eh, elke ouder denk ik wel eens tegenkomt. Maar dat is maar... dus heel goed, hè? Af en toe. <laughs> maar hadden jullie aandelen Facebook? Nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dan, nee. Waarom niet, uh, Jaap van Duin? Nou ja, er uh, was ook in het nieuws nu, uh, in de Financiële Dagblad... een stuk over uh, al die, die domme pensioenfondsen die het wel gekocht hadden. Maar ja, daar zat natuurlijk ook achter dat sentiment van uh, Google ooit. Weet ja. je wel, het was wel een geweldig succes. Dus het is achteraf makkelijker te zeggen wat er gebeurt dan uh, vooraf. Uh, maar wat, wat voor gevoel had u vooraf? Want u bent er niet ingestapt. Nou, ik... ik... Ik had er geen goed zicht op om nou een goed oordeel te kunnen uh, vellen. Ik bedoel, je, je moet beleggen in bedrijven waar je verstand van hebt. Ja. Ik heb van Vopak beperkt verstand, huh? maar heel veel vertrouwen in. En Facebook had ik onvoldoende zicht op om uh, erin te stappen. Ja. En terecht, hè? Wat wilde u zeggen? In elke ja. hoek nee, uit, dat niks, niks. Volvertrouwen... Hij ja, zet ik van, van Vopak een beetje verstand. Misschien dat ik hem na de uitzending nog een beetje kan bijpraten. Ja, over... nou, u heeft al iets uh, <laughs> gedaan wat wel opvalt. is, meneer van Aanen. U zegt, u moet niet, nooit beleggen in transport wegvervoer, luchtvaart, moet je niet doen? dat is opslag, ja, nou dat, dat ja, als je dus de geschiedenis kijkt van luchtvaartmaatschappijen, van, van transportbedrijven, uh, scheepvaartmaatschappijen, hmm. uh, haast altijd overcapaciteit. Maar, maar en bij de opslag niet? Nou, het, het, is ook iets wat, wat, wij aan de investeerders duidelijk maken is dat uh, het is, uh, opslag is geen transport. Hè. We, we zitten toch meer in een, het heeft meer een infrastructuurkarakter... Of een energiekarakter, omdat je toch echt verbonden bent ja. met, met de locatie waar je je terminals op uh, hebt, uh, hebt gebouwd. En, en inderdaad in de energiemarkten je, je klanten vindt. U heeft een hele lange termijn strategie. We hebben nog heel weinig tijd. Kunt u een beetje zeggen over hoe u daar naar kijkt? Nou, Wederom uh, houdend op, uh, op die lange termijn behoefte voor, uh, voor, voor olie en gas... Daar maakt u rekensommen van. Ja, daar daar maakt van. van. Uh, wij proberen ons verder uh, als bedrijf. We hebben heel veel tijd besteed aan olie chemie. we gaan ons ook op gas richten. Wordt een belangrijke tak. Gas, dank u wel. Elko Hoekstra is bezuursvoorzitter van VOPAC. Ik sprak ook met Jaap van Duin, econoom. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Zometeen de Tros Auto Show. Blijf luisteren. Ja. Ze was 19 toen ze het Eurovisie Songfestival won met de Troubadour. Nu is Lenny Koer ruim 40 jaar ouder en wijzer... en zingt ze het lied nog steeds vol overgave. Want een troubadour, dat is ze zelf. Hij zat zo boerdevol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek. De troubadour. Morgenochtend is ze mijn gast en praten we over haar leven... haar verlangen en haar liedjes. Radio 1. Morgenochtend in Dit is de Zondag... Van 7 tot 8. Het nieuws van alle kanten. Koefnoen is terug. Nou, dan ga ik niet aan zijn grote neus hangen hoor. Ik heb ook recht op privacy, hè? Paul Groot en Owen Schumacher geven aan de hand van actuele sketches, imitaties en parodieën een kijk op de afgelopen week. Het satirische programma Koefnoem. Vanavond om kwart voor tien bij de Avro, op Nederland 1. En is het wat? Ja, wel Ja, het hebt wat.